Jean-Claude Duvalier, beter bekend als Baby Doc... keerde vorige week na 25 jaar ballingschap plotseling terug. Hij had een retourticket, maar dat is inmiddels verlopen. Duvalier heeft zijn hotel in Port-au-Prince verlaten... en het is onduidelijk waar hij nu is. Zijn advocaat had al gezegd dat hij niet weg wil... en dat hij opnieuw president wil worden. Justitie in Haiti diende dinsdag een aanklacht tegen Duvalier... in wegens corruptie tijdens zijn schrikbewind. Intussen beschuldigen vier Haitianen hem ook van misdaden tegen de menselijkheid.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 Een hele goede nacht. Twee uur geweest, tijd voor vier uur lang. Nachtzuster op Radio 1, het programma met vragen en met antwoorden. Ik leg het maar weer een keertje uit. Het is heel eenvoudig. Um, ja, als je rondloopt met een vraag die net een week oud is, een dag oud is, een uur oud is, of een uh, vraag die al een decennium oud is, dan uh, ja, houd ik me aanbevolen om met je te praten via 0800 1121. Bel dat nummer en leg je vraag voor aan Luisterend Nederland. Er zijn altijd zoveel mensen wakker op dit uur, die verstand hebben van allerlei zaken, doordat ze er jarenlang in gewerkt hebben uh, in, uh, in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven of uh, bijvoorbeeld dierenartsen of uh, ja, mensen die meubels gemaakt hebben of alles weten van elektriciteit. Nou, een hele pool van mensen met verstand van zaken die eigenlijk zitten te wachten tot jij belt met een vraag die zij kunnen beantwoorden naar 0800 1121. Je mag ook even mailen, dat is omroepmax.nl. En je bent ook altijd van harte welkom op de chat. Want met dit programma loopt een chat mee via de computer. Kun je naar uh, www.nachtzuster.net. Klik je daar de chat aan en kun je meepraten via je toetsenbord. Met alle mensen die zich daar bevinden. Maar het leukste is altijd als je even belt. Zodat ik je van mens tot mens kan spreken. 0800 1121.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 Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen? Ik doe iets aan de bijen. Ik lig hier te beven en...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 Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? al ik de morgen? Nacht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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht zuster, ik ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, ik doe pijn. Oh, Nacht zuster, oh, Nacht Nacht zuster. Nacht zuster. Nacht zuster. Oh, oh, oh. Doe maar, ik vond het wel een toepasselijk plaatje. Nachtzuster was dat op Radio 1 bij Max. En je kunt bellen naar 0800 Ik kreeg een mailtje op nachtzuster. Om op omroepmax.nl van de week van iemand die zei van... je zegt het nummer altijd zo snel, ik moet meeschrijven en ik ben dyslectisch. Nou ja, volgens mij als je de cijfers niet mee kunt schrijven... dan ben je discalculatief. zeg je dat zo? In ieder geval uh, zal ik het een keertje langzaam doen. 0800 1121. 1. Nou, dan moet het goed komen. Bel dat nummer met je vragen of straks ook met je antwoorden. Hè? Um, even kijken, want uh, ik ging even... Hallo met wie? Met Harry. Hi, Harry. Hallo. Het, het is hetzelfde nummer als van Luna, moet we zeggen. Ja, maar <laughs> alsof, dan, alsof dan iedereen het weet. <laughs> dan dan moeten dat ze... Vrouwen kunnen vanaf 12 uur beginnen te schrijven. Dan wordt die arme Jelmer die hier dan de telefoon zit op te nemen, die wordt helemaal gek. Die, die zit maar te wachten tot mensen voor Casaluna bellen alleen maar mensen natuurlijk voor nachtrusten. Uh, Oké. Okay. Maar ik vind het dag. een goed idee. Dag. Ja, dag, goed. Harry. Nou ja, het gaat. Hoe gaat het met jou? Prima, prima, prima. prima. Gelukkig. Ja, ik hoorde net een bekende op de radio op de Kazaluna, vandaar dat ik het ook zei. Welke bekende? Harry, Hoffman, Harry, van oh. de Kleine, dat, Harry van de Kleiers oh. had het gedaan. Oh ja, nou, maar het was vannacht niet, sowieso niet, veel. Uh, die te, te veel kookte, dus uh, <laughs> altijd met grote pannen. Maar ik, ik heb een vraag aan jou over kippen. Ja, nou, daar zijn ja, we voor, voor vragen. Daar zijn je voor. Ja. Ja. Uh, van de week kwam er iemand bij me, die zegt, uh, ik, een zwart vriend van mij, die zat bij uh, eieren bij hem te bestellen. En toen zei hij: ik heb ook eieren voor mij besteld, want ik moet alleen maar bruin hebben. Ik zeg bruine, want dat ja, witte lus ik niet. Ik zeg, nou dat vind ik wel zo eind. Dat is een gek prijs. Kijk maar even, even diep. Ja. Maar het gekke ervan is, kippen van hetzelfde ras, van hetzelfde ras, die leggen witte eieren, maar ook bruine eieren. Het is niet dat een kip dus één kip, en hetzelfde kip, witte en bruine eieren legt. Die legt of bruine of witte, maar van hetzelfde ras leggen ze dommig er een. Hoe kan dat? Het was maar echt? de ene kip bruine eieren en de andere kip uh, witte eieren. Nou, dat vind ik wel een hele goede vraag. Ja. Maar weet ik je, je dat nog, zeker? Ik kan, ik, kan, ik kan me vaag nog iets herinneren, op van avond-nachtdienst, ja. toen met denk. Lubberdenk. Ja. Dat is al heel lang geleden. Ja. Uh, dat die vraag een keer in avond-nachtdienst gesteld is. Maar dan wordt het al niet meer. <laughs> oh, dus we kunnen altijd Hetty nog wakker bellen? Ja, <laughs> <dat>. <laughs> maar je weet het heel zeker, want het, is, het lijkt mij ook logisch dat een bepaald soort kippen witte eieren legt... en een bepaald soort kippen legt de bruine eieren. Ja, maar dit is van hetzelfde ras. Ze leggen dit gewoon is... door elkaar heen. Ja, ja. Nou, ja. En dan moet, moet aan de buitenkant van een kip nog zichtbaar zijn ook nog. Hè? Uh, ja, dat kan me nog herinneren van het antwoord van... Nou, de missen, wacht heel even, wacht heel even. Je moet aan, de bui aan een kip, kun je zien... Aan de buitenkant van een kip kan je zien of die bruine eieren ligt of witte eieren ligt. En nu spreek je jezelf Wat? tegen. Wat? Nee, je zegt, nee, nee, nee. Je zegt nee, nee. die kip die legt, dus de geflekte kippen die leggen nee, de nee, twee nee, kleuren nee, door elkaar. Nee, nee. Dan ga, nou dan ga je iets erbij verzinnen. Oh, dat doe ik nou uh, anders hadden, nooit. Die ja. gaan me niet helemaal uitbraken. Uh, nee, maar nou, ja, ja, ik heb mij tot zes uur. Ik kan me uur. nog herinneren toen ja. vanavond ons nachtdienst, daar ja. kon je zien met het <laughs> nou, als dat waar is, dan uh, zak ik met de broek naar maar één. En het ja. oorlelletje? <laughs> ja. Harry. Ja. Nou, <laughs> ik, nou. ik weet niet veel. Maar nee, ik ik ook weet niet. bijna zeker dat kippen geen oorlelletjes hebben. Ja, zeker weten. Maar wacht nou even, want juist zegt eerst zeg je die kippen leggen witte en bruine eieren door elkaar. Ja, van hetzelfde ras dan, hè? Ja, en vervolgens zeg je dat je aan de kip kunt zien aan zijn oorlelletje, of die bruine of witte eieren legt. Maar ja, kan, nee, ja. maar als die bruine en witte eieren legt, dan kun je toch. Wat valt er dan te zien aan het oorlelletje? Of die bruine eieren legt, Of, of dat die witte eieren ligt. Maar je zegt net dat ze, dat ze ze door elkaar heen leggen. Ik snap het niet, hoor, zo. Nou, kijk. Uh... Jij hebt, jij, hebt, jij hebt ook beide oren, hè? Ik heb, nou, ja, dat lijkt me een goed startpunt van deze discussie. Ja. En, en, en, en, en, en ik weet niet of je een broer of een zus heeft, die heeft ook oorlelletjes. Ja. Je bent zelden van hetzelfde ras. Ja. Ja, maar jouw jou lelletje jou is iets anders gevormd dan het lelletje van, van je broer. Nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt als je zegt dat je iets kunt zien aan een oorlelletje, ondanks ja, ja, het feit dat, dat ik niet kan, geloof dat, dat, dat kippen dat oorlelletjes staat, hebben. Ja, dat staat maar zoiets bijna nog van, toen van Hattie Lubberding. Oké, okay, Harry, manier. ik probeer het nog één keer. Ja, je doet maar, Astrid. Nee, je, je, je doet maar. <laughs> je zegt net. Nou, oké, okay, we hebben die kip. We noemen er even Hattie. Ja. En Ander Astrid. Ja, we hebben twee kippen: Hattie en Astrid. Ja. Is nou, van hetzelfde ras? Ja. Oh, ho, ho, ho. Wacht even, er was een kleine miscommunicatie. Ik dacht dat Hattie gewoon de ene dag een wit ei en de andere nee, dag een bruin nee, ei nee, legde. Nee, nee, nee, nee, nee, nee Maar nee, jij nee, zegt Hattie legt bruine eieren, Astrid legt witte eieren en je kunt hem ja. het oorlelletje zien. Ja, nou, ik weet niet wie je dat allemaal... Ik, het was een, was een, uh, raar, ik denk dat Hattie Lubbeding uh, aan de port zat op die, uh, op die bewuste nacht. Ja, <laughs> ik wat? ben heel benieuwd. Nee, oké. Okay. Dat, ja? dat is in ieder geval duidelijk, de ene kip legt witte eieren, de andere bruine eieren van hetzelfde ras. Hoe kan dat? Ja, dan hebben ze eindelijk verstand gekregen in kampen. Hè, <laughs> Nou, dat dat, dat dat vannacht nog mocht gebeuren met het hoge water, dat het eindelijk een <laughs> beetje door mocht zijpelen. Nou, Harry, dat, dat. Ik, uh, ik ga mijn uiterste best doen. Prima, ik, ik blijf uh, luisteren naar het weer. Dat is sowieso een goed idee. En dan zeg ik 0800 1121... What? Oh, wacht, ik moet langzamer zeggen, want er schrijven mensen mee. 0800. Nee, nee, het is verwarrend. 08001121. 0800, Zo, met vragen en antwoorden. Harry, dank je wel, hè? Oké. Okay, Dag. Doei doei. Zo, hè, dat hebben we ook weer gehad. Wat een begin van deze uitzending alvast. Marcel. Ja. Hallo. Hé, hey, uh, ik heb een vraagje. Ja, daar zijn we voor. Uh, ik ben al twintig uh, jaar uh, single en uh, ik ben op zoek naar een, uh, een, een leuke, leuke vrouw of een leuk meisje. Dus, uh... Oh, ja, nou dat, dat vind ik nou, dat vind ik nou een compliment, hè? dat je de nachtzuster ook nog beschouwt als een, uh, als een goede intermediair. Ja. Nou, dat, uh, dat gaan we dan even regelen. Had je nog wensen, Marcel, voor dat leuke meisje? Uh, uh, als het maar li liever en aardig is. Oh? Ja, dat zijn meteen wel hele, een hele, hele, hele ja, uh, hoge eisen, hè? Lief ja. en aardig. Ja. Nou, Marcel, vertel eens wat over jezelf. Hoeveel jaar ben je? Uh, ik ben 40 jaar. Ja. in uh, de lang. Ja. Uh, uh, ja, wat moet, moet ik meer over mezelf vertellen? Ja, wat voor kleur haar heb je? Uh, rood. -rood? Roud oranje. Roud oranje, dus, Rood oranje. Rood uh, oranje. Ja. Oké. Okay. En uh, heb je ook hobby's? Uh, ja, vo voetbal. Voetbal? Ja. Ja, daar win je geen vrouwen mee meestal. <laughs> moet, uh, moet het lieve aardige meisje in principe ook van voetbal houden? Of zeg je nou, het geeft niet als jij in de keuken gehaktballen gaat staan maken... dan ga ik wel voetbal kijken met mijn vrienden? Uh, dan maakt me niet uit. Oh. En wat doe je in het dagelijks leven? Eh... Uh, Euh, euh, ik, euh, ik werk bij een vlees, euh, vleesbedrijf. Ja. Door okay. En doe impactwerk. Oké. En even kijken, hobby voetbal. Nou, waar kijk je graag naar op televisie? <touille Lucy> van, van alles. Van alles. Brede interesse, noemen we dat ja. dan. En uh, muzieksmaak? Euh, van Nederlands 12 tot uh, top Hallo? Ben je nou weg, nee. Marcel? Nee. Oh, goed. nee, nee, nee. Beetje Nederlandstalig, beetje top 40. Ja. Dus ben je nog fan van iemand? Uh, ja, Jan Smit. Jan Smit? Ja. Oké, okay. en nou, er zijn heel veel vrouwen die daar, uh, die daar fan van zijn. Ja. Dus dat moet lukken. Ja. Nou, dan, uh, dan stel ik voor dat, um, uh, dat ik gewoon even oproep dat mensen... Ja, hoe zullen we dat doen? Dan moet je even je mailadres achterlaten... Uh, ik, heb, uh, ik heb geen uh, mailadres. Heb je geen mailadres? Nee. Hoezo? Ben je computer-dyslectisch? Hebben we naar nood? Ja, hoe doen we dit dan? Uh... Want ik ga, niet, ik ga niet jou morgenochtend bellen met, om al die telefoonnummers door te geven van al die meisjes die allemaal. Al die lieve aardige meisjes, die het niet erg vinden dat je van voetbal houdt, die van rood, oranjeharige mannen houden en die bij een vleesbedrijf werken. Dat, uh, dat wordt te druk natuurlijk. Nee, ja, dat is ik. Ja, dus hoe lossen we dat op? Uh, via via, via briefkaarten. Via... Oh, briefkaarten. Ja? Dat is een goed idee. Dat vind ik een heel goed idee. Ja, mensen kunnen natuurlijk nu nog als ze in de uitzending nog bellen. Dan ja. uh, de, de, blijf je even meeluisteren. En als jij dan denkt van, oeh, dat is wat voor mij... dan, uh, dan uh, koppelen we jullie nog even vannacht. Ja. Maar als ze dan na de uitzending nog willen reageren... dan kan dat door middel van een briefkaartje naar uh, uh, nachtzuster. Omroep Max, postbus 158, 1200 AM in Hilversum. Uh, even wat langzamer voor de dyslectische mensen. Omroep Max, ter attentie van de nachtzuster. Postbus 158... 1200 AM in Hilversum. Nou Marcel, ik ga mijn uiterste best voor je doen. Ja, en, uh, had, ik, had ik nog een vraag hier? Oh, ja. A aan jou zelf? Ja, nee, ik heb al verkering. Nee, nee, oh. ja, dus, dat zou ik. <laughs> ja, uh, snap ik. heb een uh, briefkaartje naar jou gestuurd. Heb je ja. die ontvangen? Ja, uh, ja, dat is goed dat je dat zegt, want ik heb namelijk net uh, uh, uh, morgen en dit weekend ingepland om alle briefkaartjes even te beantwoorden. Okay. Dus wat er ook gebeurt, je hebt in ieder geval binnen, binnen, als je je adres erin gezet hebt, heb je binnenkort post. Heb je je adres erin gezet? Ja, dat er staat erin. Oh, hartstikke goed Marcel. Nou, ik, uh, we gaan even vannacht voor jou uh, verkering regelen. Ja. Uh, 08, waarom lukt het nooit? Uh, uh, uh, die laatste aanzet is, uh, uh, is altijd moeilijk. Welke laatste aanzet? Uh, uh, uh, na, na, na, na, naartoe lopen, zeg maar. Oh ja, nou dat hoeft nu niet. Dat heb je nu gedaan. Ja. Je hebt nu, zeg maar, jezelf opgesteld op het midden van de dansvloer en je hebt gezegd: Hallo, hier ben ik. Ik ben vrij. Ja. Nou, dan uh, gaan we dat regelen. 0800 1121 voor direct contact met Marcel. Nog meteen uh, dit uur, laten we zeggen, tot drie uur kun je bellen voor Marcel. Ja. En anders uh, gaan we briefkaartjes doorsturen. Dat is goed. Succes, Marcel.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 Ik heb een meisje en het is al lieve schat En als ik aan haar denk dan denk ik ook oh. Ik heb een meisje van Lucky Fonds. Muziek waar je van houdt of er een hekel aan hebt. En in mijn geval is het uh, houden van. En heel toepasselijk natuurlijk na het verhaal van Marcel... die echt op zoek is naar een meisje. Dus ben jij een meisje? Bel dan naar 0800-1121. Pas op, ik, uh, het zou kunnen dat ik je wel verbind met uh, Marcel. 40 jaar, 1,95 meter lang, groot oranje haar houdt... van voetbal, werkt in een vleesbedrijf... en heeft een voorkeur om op tv naar van alles te kijken. 0800-1121. Jan. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb eh, een antwoord op die kippenvraag of die kippen eieren. Oh, dat is mooi. Ja. Ja. Alleen echte barnevelders ja. leggen witte eieren. Is het echt? Ja. Maar kan het zijn dat de ene barnevelder witte eieren legt en een andere barnevelder bruine nee, eieren? Nee, nee. Oh. Alleen echte barnevelders maken leggen witte eieren. Oh. En dan had ik ook nog een vraagje erachteraan. Nou, nog heel even over die Barnevelders. Ja? Hoe weet je dat zo zeker? Omdat ik vroeger in die branche veel rondgescharreld heb. <laughs> dus ging je ook vroeg op stok? Nou, dat, dat niet. Ik deed het ook beroepshalve. En wat deed je dan? Nou, dat, dat ik, ik heb bij een grote instelling gewerkt die ja. mensen onvrijwillig uitnodigt om ooit eens een, keer een hotel een paar nachten door te brengen. Oh. Heb ik het netjes gezegd? Nou, ja, behoorlijk. Ja? Goh. Oké. Okay. Nou. Het klinkt zo van Oké, en klaar ermee. Zo klinkt het een beetje. Ja, nee, ik, bedoel zo, ik wil het netjes uitdrukken. Ja, nou, hartstikke goed. Er zijn mensen die zijn onvrijwillig worden... of uitgenodigd, onvrijwillig... om een paar nachtjes of een paar weken door te brengen. Ja. Ja, in die branche heb ik gewerkt. Goed. Maar wat had het nou met die kippen te maken? Nou, <laughs> dat kun je zelf want, eigenlijk wel invullen. Want die chickies is toch geen eieren, toch? Hé? Nee. Nou ja, goed, laat ook maar. Ja, wat wilde je vragen, Jan? Nou, eh, ik zit al een hele tijd met een, met een vraag. Je hoort wel eens de uitdrukking dat het ding loopt als een tiet. Ja. Of weer loopt als een speer. Maar ik heb het ding nog het nooit gelopen. Het gaat als een speer, ja. Ik heb het nog nooit gelopen. Die tieten. Ja. <laughs> nou, borst, laat ik het netjes uitdrukken. Ja, maar ja, de is... uitdrukking is niet het loopt als een borst. Nee, het loopt als een tiet <laughs> en dat uh, het, het, het ding dat rijdt als een speer. Maar ik heb mijn speer nog nooit aan de borst en de tiet nog nooit zien lopen. Nou, ja, ja dat oh, dit wordt misschien een beetje... Goed, we zitten, we zitten met die kippen toch in de boerderijverhalen, maar als je, natuurlijk, als je borstvoeding geeft, dan loopt het lekker door. Ja, misschien dat komt het daar wel. vandaan. Weet ik wel, maar niet of die snelheid in een motor kan lopen. Nee, de, de vergelijking is inderdaad uh, op zijn zachtst gezegd. Maar gezonderd. die uitdrukking bestaat wel. Ja, ik ben blij dat ik die nog nooit heb gedaan in het geluidsgezegde. Zegt u? Nee, ja, we hebben altijd zo'n onderdeeltje tussen vier en vijf. Dat weet je waarschijnlijk niet, want het is pas over uren. Maar dan hebben we een uh, geze gezegd of een spreekwoord, dat uh, hoor je dan in geluiden. En dan moet je raden welke geze gezegd het is. Ja, ja, ja. Maar dat loopt als een tiet. Ik zou even niet weten hoe ik dat moet laten klinken. Ja, ik ook niet. Nee, maar dat doen we ook gewoon niet. Oh, ik werk mezelf weer zo in de nesten. Nee, ja, het, het loopt is... als een tien, maar het is niet het rijdt als een speer. Het is het gaat als een speer. Of het gaat als een speer. Ja, en een, een speer, een beetje... nou ja, maar dat vind ik wel logisch. Een speer die zoeft ja. zo door de lucht, dat gaat allemaal heel vloeiend en snel. Dus als je zegt het gaat als een speer, dan gaat het gewoon heel goed. Shup, shof, ja, een haagse uitdrukking is dat uh, het loopt als een, loop een speer en het loopt als een tien. Maar ik, wie, waar komt die uitdrukking vandaan? Nou, ik hoop dat er iemand uh, etymologisch uh, uh, ja, uh, nee, opgeleid is. het is een is. beetje, is een <laughs> beetje een gekke vraag misschien. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je er al jaren mee rondloopt. Ik loop er echt jaren mee rond. Ja. Nee, precies. Nou, dan moeten we het in ieder geval een poging doen om het voor je ja? op te lossen. Ik blijf luisteren. En nog even over die echte Barnevelders, hè? ja. Dat zijn, dat zijn uh, de enige kippen die witte eieren leggen. Dat zijn de enige kippen in zijn soort die echt witte eieren Hoezo leggen. Hoezo in zijn soort? In het nou, soort kip? andere soorten kippen, die leggen we eieren, ja. maar geen witte. Ja, oké. Okay. Dus je neemt het het de, de kippen van soort. Ja. Het hoe en het waarom, dat is me niet bekend. Nee. Maar ik weet wel, en dat weet ik van ontzettend veel barnevelders, Want ik kwam er veel en... Uh, ja, ze is allemaal witte eieren. Ik weet nog steeds niet wat Barneveld nam. Nou... Maar goed. Nee, ja, dankjewel, Jan. Ja? Ja, ik vond dit gesprek lopen als een tiet. Jij ook? Ja, ik ook. Ja, <laughs> de betekenis weet Ik doe mijn best voor je. 0801121. Dankjewel. Jij ook, hè? Hoi. Een dag. En goed aan de kids. Oh, dat zal ik doen. Ja. Doei. Doeg. Gijsbert. Ja, goed. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want die meneer daar nou zegt, daar klopt je een meter van. Ach, krijgen we dat weer? Ja, die, die kleur van die eieren die hangt af van de kleur van de lelletjes van de kip. Nou ja. En dat zijn niet de oorlelletjes, maar dat zijn de lelletjes die onder de snavel hangen. Oh, dat lelletje, dat ken ik dan ja, weer wel. Ja, dat lelletje, ja. Precies. Oh, en dat noemen mensen voor het gemak het uh, oorlelletje, maar dat is natuurlijk ja, het snavellelletje. Ja, de meneer had het, had het half onthouden van een andere keer dat het graag ja. gesteld was. Ja. Nou, een paar is een bruine kip met donkere lelletjes en die legt bruine eieren. Oh? <laughs> ja. Ja. En de wit, uh, kippen met lichte lelletjes die leggen witte eieren. En dat heeft niks met het ras te maken, dat heeft alles te maken met de kleur van de lelletjes. Er zijn misschien wel kippenrassen waar verschillende kleurvarieteiten zijn. En daar uh, heb je dan ook kippen die bruine en witte eieren kunnen leggen. Of van die mengrassen waar de Vlaamse door elkaar voorkomt. Maar als je een ja, pure uh, raskip hebt, die legt er één kleur eieren. En anders is het helaas niet. Maar, echt een heel even. Want um, uh, stel, we hebben die kippen Hettie. De kip Hettie hadden we. Ja. En Hettie is uh, uh, geen barnevelder. Nou, laten we van Hettie... Hettie is een barnevelder even in dit geval. Dus Hettie heeft een donker lelletje. Ja, die barnevelders hebben donkere lelletjes. Ja. Wat, is, wat is dan de uh, connectie met die eieren? Uh, ja, de, de, de, uh, zeg maar, de, de kleur van de eieren heeft te maken met pigmentvorming. En de, de relatie schijnt vooral te liggen... vaak denk je dat witte kipperen witte eieren leggen en bruine ja. kippen ja. bruine eieren. Maar dat is niet zo. Ja. Maar dat is net zoals denken dat bruine koeien... bruine eieren leggen. Oh, en dat zijn kippen met donkere lelletjes. En heb je dan ook uh, uh, uh, koeien met bruine... Nee. Die, dat is een normaal een koe leg je een Echt niet? Nee, echt niet. En weer wat gelicht. dat is kalver genoemd we die. <laughs> ja, van die, van die kleine kleine zwartwitte eieren met vier pootjes en die uh, ja. Nee, maar ja. ik uh, uh, mijn vader zei vroeger altijd: "Kijk Astrid, een, uh, een bruine koe die, die uh, geeft chocolademelk." Ja, helemaal gelijk aan. Vandaar, vandaar dat het voor mij heel logisch was, uh, op die op, maar goed. Ja. Nee, maar kippen hangt daar wel samen, want dat heeft gewoon te maken met de pigmentvorming in de ijsschaal. De, de, de, de ijschaal is normaal is die, uh, is die bruin. Dat is ja. gewoon. Ja. En dan, dan zijn er kippen die geen pigment in het, uh, in de, in de ijsschaal willen te brengen. En dat zijn kippen die dan. Lichte lelletjes hebben. Dat vind ik als ik. Vaak zijn ik... dat ook witte kippen, maar dat hoeft niet per se samen te hangen. Ik vraag me zo af hoe dat dan kan. Wat die lichte lelletjes dan met het pigment in het ei te maken. Het zou... Ja, die hebben ook met het pigment in de kip te maken. Ja, maar dan zou ik het nog logischer vinden dat uh, uh, kippen met de lichte lelletjes donkere eieren leggen, want die hebben dan pigment over. Nee, die, ja, die hebben het niet. <laughs> <laughs> Als je een beter huid hebt, heb je ook geen donkere huid, toch? Nee, dat is... Uh... Ja, Mender pigment. Dan mm. ja, is dat precies hetzelfde. Oké. Okay. Nou, weer wat geleerd. En hoe weet je dat allemaal, Gijsbert? Ja, hoe weet ik dat allemaal? Ja. Ja. ja je Kom nou niet ook met een verhaal met meisjes die ergens moeten logeren? Want dan uh, kan ik er geen nee. chocolade van maken. Nou, ik heb ooit biologie gestudeerd en ik heb een voor die dingen. Ja. En krijg je dan een, uh, krijg je een onderdeel, uh, de kippen en de eieren? Bij, uh... Nou, je krijgt wel iets met de erfelijkheid en dat de dingen samenhangen. Dus het is niet zo'n zo, zo zo wazig verhaal als de mensen voorspiegelden, maar dat het allemaal maar door elkaar liep. Want één kip heeft ook altijd één kleur eieren. Ik heb met kippen gewerkt ook, met eieren van kippen. En dan zetten we gewoon een, een kip die witte en een bruine eieren legde bij elkaar. We wilden weten van, van welke kip welke ei kwam. Ja. En dan kon je dan gewoon twee in één hok zetten. Oh. Eentje met die bruine eierenlijn, dan kon je aan de kleur van de ei zien of van welke kip die kwam. Want de kip legt altijd dezelfde kleur eieren. Nou, dan, uh, dan is het, het is wel een beetje jammer, want we zijn pas een half uurtje bezig en hebben meteen de eerste vraag al beantwoord. Ja, dan zal ik maar niet over de tien beginnen. Nee! Oh ja, ja weet je het? <lacht> Nou, ik denk dat je gelijk had wat jij zei. Ja. Dat het gewoon uh, te maken heeft met hoe een uh, borst loopt wanneer de borstvoeding uitgekomen komt. Maar, de maar een, een, een, uh, uh, melk tijdens de borstvoeding heeft toch niks met een motor te maken? Ja, misschien nee, gewoon de ja, uitdrukking dat, dat, dat het dat, lekker daar loopt. Heb je, dan, daar heb je ook uh, stuwing. Of op het moment dat die toeschietreflex komt, dan loopt dat ook. heb toch? je ook allemaal met biologie gehad, hè? Ja, wat een nuttige studie eigenlijk. Ja voor, ja, voor dit programma. Verder kun je er niks mee. Dat kun je er niks mee. Maar voor mij is het heel nuttig. Nou, uh, De hele toestand over de bruine eieren uh, beschouw ik als opgelost. Dus ik heb ruimte zat voor nieuwe vragen. Dankjewel, Gijsbert. Niks te danken. Oké, okay, dag, dag. Goed Doei. Doei. Yo, blood, check it out. Boy, she on all nine, yeah? Won't you while I check it out. It is too hip for me, you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 FINE BROWN FRAME was dat. En je luistert naar Nachtzuster van Max op Radio 1. Het programma met vragen en antwoorden. Dus het is de bedoeling dat je belt met vragen... maar ook met antwoorden naar 0800-1121. Roland, goeienacht. Hoi, Astrid. Hoi. Hallo. Ik kreeg van jou een mailtje... via nachtzuster Ja. En dat fascineerde me wel. Ja. Ja, ik dacht, goh, wat een verhaal. Maar vertel het even, want dan weten mensen we ook uh, waar het over gaat. Ja. Nou, ik raak altijd bij, uh, bij, bij uh, films in drama, zeg maar, hè. dus ik, ik noem maar Sophie's Choice of uh, uh, Terms of Endearment, Diamond, even om maar een paar voorbeelden te noemen. raak ik heel gauw ontroerd bij die scènes waar het om draait en dan, uh, ja, dan vloeien de tranen over mijn wangen. Ja. En ik heb wel eens gehoord dat dat... Komt door een hormoonstof die aangemaakt wordt, dan die uh, daarvoor die verantwoordelijk zou kunnen zijn. Maar uh, eerlijk gezegd ben ik daar waar hoe dan nou precies kwam. En, maar ook, ook als zijn uh, kamer kampioen is en boven bovenop het podium staan, dan rollen de tranen over, uh, over mijn wangen of zo. En, ja, ja. Dat, ja, ik vind onverklaarbaar. Of bij de sound of music, ik noem maar waar. Echt. Uh, Terwijl ik de gewone man ben van uh, dus 50 jaar. Ja, en ja. heb je het altijd gehad? Ja, toch wel vaak. Ja. Hmm. En heb je er ook last van? Nee, nee. <laughs> alleen maar uh, fijne tranen zijn dat toch. Uh... Ja, nou ja het, het, uh, het helpt wel om je emotie kwijt te raken natuurlijk. Maar is het uh, nooit gebeurd uh, dan, uh, dat je wat jonger was? Uh, je hebt al van die mooie Fisherman Friends uh, reclame van uh, mannen die dan moeten huilen en dan de Fisherman oh, Friends een schuld geven. Maar je hebt ja, dat no een mooie reclames. Ja, dat doet me ook wel iets aan denken. Ja, ja, ja. Maar um, uh, het, het, het, het, gebeurt het echt bij verdrietige momenten of ook wel eens als er um, uh, kleinigheden die bij jezelf weer een herinnering uh, opwekken of? Ja, dan moet ik even teruggaan naar de dood van mijn moeder, mm. voordat ze, dood, ze wist dat ze doodging. Als ze me, ik, ik ben een fan van Herman van Vegin ook. Hè? En had ze me gevraagd, wil je op een crematie een, een liedje draaien van Wandelen op de Overtoon, weet je wel. Dat, uh, oudjes heet dat. En, uh, bijna nog of nog? Ja, ja. En nou, op de crematie, dus hebben we daar liedje gedraaid. En ik had een toespraakje erover gemaakt als ze dat uh, uh, had gevraagd. En, uh, het mooiste was dat ik daarna, een maand later, ging naar een voorstelling in Breda, naar uh, Herman van Veen. En ik zat op de eerste of tweede rij. Het, nee, eerste rij zelfs, ja. Nee. En als toerist ging hij op de rand van de podium zitten en ging hij daar liedje zingen. Nee. Dat was niet voor mijn neus nou. En dat was, dat was ook zeer. Uh, ja, ja, nou, ik kan me voorstellen dat je daar twee uur van in tranen hebt gezeten. Nee, geen twee uur. <laughs> nou, dat zou ik wel hebben. Ja, maar dat is heel fijn. Dat, dat is niet opmerkelijk. Want het is uh, uh, sowieso kan ik iedereen aanraden om bij begrafenissen niet heel voor de hand liggende liedjes te nemen. Want de rest van je leven zijn de liedjes vaak uh, uh, heftig emotieopwekkend. Als het in ieder geval een. Uh, een uh, uh, ja uh, dicht, dicht bij sterfgeval betreft, maar jij ja, zegt dat je ook, uh, ook bij uh, bepaalde films in, meteen in huilen uitbarst. Dat vind ik, nou dat gebeurt bijna niemand. Nou, niet in huilen uitbarst. Nee een beetje zo. Het is een beetje traanen, het zijn van die biggelende traantjes zijn het. Ja ja ja. ja. Oké. Okay. En uh, zit je dan ook helemaal in het verhaal? Of uh, ik bedoel, is het? Ben je ook emotioneel? Of is het meer ja, ja, alleen een fysieke van uiting? De, als ik je film voor de vierde keer of vijfde keer dan... Boven, ja, ja. Nou, ik, ik, vind, uh, ik vind het opmerkelijk voor een meneer. Ja, nou ja. Niet. ja. Maar nogmaals, er was een reden voor, voor een bepaald hormoon. En, en... Ja. Ja, wie weet dat iemand dat weet, dat het ja. verklaarbaar is. Nou, waarom, waarom huilen mannen soms bij een film? Want bij vrouw, vrouwen zijn gewoon emotioneler volgens mij. Maar ja, goed, waarom huilen vrouwen vaak bij een film? En mannen soms, wat wekt dat op? Welke hormoon? Zo probeer ik hem dan een beetje te verwoorden, als je het goed vindt, Roland. Ja, ja, ja, dan ben ik wel Nou, Ik ga mijn best voor je doen. Dankjewel voor je vraag. Oké. En een goede nacht, hè. Joveel bedankt. Dag. Joop. Dag, Astrid. Ach, wat fijn om je te spreken. <laughs> Volgens mij zijn we al twaalf weken aan het heen en weer mailen, of niet? <laughs> ja, ja, ja, inderdaad, Axie. Ja, want uh, een hele tijd geleden hadden wij uh, in de uitzending de vraag van Eline waarom ja. uh, stoplichten um, uh, uh, rood, oranje, groen van boven afgezien gaan en de zijne bij, bij treinen uh, groen, oranje, rood, andersom. En die vraag is toen een beetje beantwoord. Herinner ja. ik me dat het te maken had met vroeger dat ze zo'n uh, ja, soort, soort, soort slagbomen hadden, maar helemaal duidelijk werd het niet. En toen mailde jij met het antwoord. Ja. En ik ben blij dat ik je aan de telefoon heb, want je kunt het zelf vertellen. Leg het nog eens een keer uit, alsjeblieft. Nou, uh, even terzijde: stoplichten bestaan niet. Oh nee, oh, daar ga ik weer. Verkeerslichten, sorry. <laughs> Dan, zou je voor ieder stop... Dan zou je voor ieder verkeerslicht moeten stoppen. Ja, ik weet het. Oké. Okay. Maar uh, wat de, de, de lichtkleuren van de zijnen betreft... Dat, dat heeft zijn oorsprong in de, in de vroegere periode. De vroegere periode, vertel. Nou, uh, vroeger, uh, je hebt nu lichtseinen. Ja. Uh, groen, rood, geel, knipper, geel, van alles en nog wat. Ja. En uh, Vroeger had je armseinen en die konden dus rood of groen tonen. Ja. En dat, Arm zijn, dat wou zeggen dat het mechanisch werd bediend. Ja. Als er zijn uh, voorbijrijden toestond, dan stond de arm omhoog. En dat zag de machinist. En die ja. reed uiteraard door. Ja. Maar s'nachts, dan kon hij die arm niet zien. Nee. Maar de achterkant van die arm, die bewoog zich voor een olielamp. Ja. En in die achterkant van die arm zat een groen glas boven, en een rood glas beneden. Dus ging die arm omhoog. Ja. Dan zakte de achterkant van die arm voor het groene licht. En lag die arm plat in de Haakse stand, zeg maar. Dan lag die dat rode glas voor de olielamp. Ja. Maar waren er in die tijd al uh, verkeerslichten? Ja hoor. Maar ja, zeker. Waarom maar waren. De, de verkeerslichten die, die, uh, die zijn begonnen zo ongeveer in 1935. Oh, dan weet ik dat ook niet. In Nederland. Het eerste verkeerslicht dat, uh, dat was in Den Haag. Oh, waar was dat dan? Ja, <laughs> dat weet ik niet. Maar waarom dat was dat in Den Haag? Ja, belangrijke stad zeker. Voor de koningin. Ja, voorraad voor de koningin, zoiets, ja. Het zou kunnen. Maar ik, ik vraag me een beetje af, want als je toen al verkeerslichten had... en ja. toen kwam die arme dan met dat uh, rode en het groene glaasje... dan zou ik zeggen, doe het daar dan ook in dezelfde volgorde? Ja, maar uh, dat weet ik niet. Ik, uh, ik, ik weet heel goed uh, hoe een, uh, de seinen van een spoorwegen werken... maar de verkeerslichten dat uh, ja, misschien om een tegenstelling te vormen... tot. Spoorzijde. eigenlijk is dat een heel goed idee. Dat een machinist nooit, als er een stoplicht in de buurt van de, uh, de rail staat... Ja. in de war kan raken. Ja. Dat hij denkt, hé, hey, hij staat ja. op rood. Maar hij denkt, nee, dit staat zo om. Het... Nee, dat slaat nergens op. Want je kunt nooit zien hoe het verkeerslicht precies ja, dus staat. Ja, je hebt parallel lopen dan dus aan, aan, aan, aan een spoorweg. Waar stoplichten kunnen staan. Ja. Zeker ook stoplichten. Ja. ja, ik hoorde het al. Ik denk, ik zeg niks... Ik ga niet zo btw teruglopen doen, maar. Uh, <laughs> nee, maar het is, natuurlijk, het. Ja. het is wel zo vandaag de dag. dat ja. eigenlijk hoeft de machinist de zijn en kleuren niet te lezen. Dat doet zijn trein. Oh ja, dat is natuurlijk allemaal tegenwoordig uh, computergebestuurd. Ja ja, ja, ja, ja. Dat vind ik toch een raar idee hoor. Net als bij vliegtuigen. Dat ze dus, het schijnt dat als vliegtuigen te dicht bij elkaar komen. dat ze automatisch de ene boven en de andere naar beneden gaat. Ja. Het, ja. Dat we dat toch allemaal maar kunnen, hè? Dat is met, met treinen ook zo. Als er machinisten zijn... wat uh, hem getoond wordt... niet opvolgt, dan, uh, dan voert de trein... de opdracht uit. Gaat hij automatisch naar boven? <laughs> heb, ik te, heb, ik, heb ik te veel Vandaar Harry Potter dubbel. gekeken? Ja. <laughs> Vandaar die dubbeldekkers. Oh ja, <laughs> nu maken we het wel heel verwarrend. Hoe weet je dat allemaal, Joop? Nou, ik heb jaren gewerkt... bij de firma NS. Ah, Oh, en wat vind je ervan dan nu, van alle toestanden? Wat ik ervan vind, ja. Oh jee. Oh. Nou, het is veel te complex. Ja. Vroeger reed er één keer per uur een trein van ja. A naar B. Ja. Nu rijden er 26. Ja, ik denk ook wel eens, als ik dan... Want ik heb nooit aansluiting in Zwolle, alsof ik vaak met de trein ga. Maar als ik met de trein ga, dan is in Zwolle, sluit de ene trein nooit aan op de andere... En dan, dan denk ik ook wel eens, ja, het is natuurlijk ook praktisch onmogelijk om al die treinen precies op elkaar aan te laten sluiten. Dat kan, dat, ja, in je, kunt... heb je de, rijden de treinen in bundels. Bundels? Ja, in bundels. Niet in kuddes, in Spollen, dan maar in bundels. Ja. En uh, als je treinen hebt, spoorlijnen over bruggen, dan rijden de treinen meestal in bundels om de brugtijden, de openingstijden van een brug te garanderen. Oh. Maar wat is een bundel dan? Wat is in een bundel rijden? Een bundel is een de treinen in, in Zwolle. Ja. Die komen bijvoorbeeld kwart voor binnen en die gaan tien voor in de richting Amersfoort. Ja. En ook, ook omstreeks die tijd naar Kampen en ook omstreeks die tijd naar Groningen en ook naar Leeuwarden. Ja, ja, zodat er daarna even tien minuten niks rijdt, zodat de brug over open kan. Ja, als je in Zwolle komt, Aha. dan is het tien minuten even heel hectisch. Ja. En twintig minuten niks. Ja, dus daar moeten ze ook nog eens een keer rekening mee houden. Ja, zeker. Het is op zich allemaal wel knap nog, hè? Ja. Hmm. Er zijn, een trein heeft voorrang, maar bepaalde bruggen, daar hebben de schepen voorrang. Hmm. Omdat het schip niet kan remmen. Maar een trein stopt toch niet voor een brug? Nee, dat is waar. Maar die, die openingen die zijn gepland en gegarandeerd. Ja. Nou, weer wat geleerd. De schipper en... die kan dus al van verre uh, zien uh, wanneer een brugopening is. Ja. En dan kan hij via de, de Marifoon in contact treden met de brugwachter. En dat kan iemand van de spoorwegen zijn, dat kan ook iemand van de Rijkswaterstaat zijn. Oh. Maar Joop, ja. ga je nog wel eens met de trein? Ik wel luister, ja. En uh, valt het jou nou ook op? Dus ik weet dat iedereen een beetje loopt te mopper op de NS, maar wat mij de laatste keer dat ik met de trein ging, zo opviel, dat de treinen zo vies waren van binnen. Ja. Is dat een ontwikkeling of was dat vroeger ook zo? Maar zag ik het niet toen ik gewoon op handen en knieën door de, door de wandelganger... liep? Nou, ik denk dat dat, ik denk dat, dat oh. ook te maken had met de vorstperiode. Want dan, dan mogen de wasmachines en zo niet werken. Oh. Dan wordt er heel weinig gereinigd. Ik vind het wel leuk hoor, Jo. we de wc's water. Nee, maar We hebben geen wc's meer tegenwoordig. Nee. Ja, dat en hoe kan dat nou? Hoe dat kunnen Dat is dan... natuurlijk, omdat een trein ontworpen is, die ja. dat treinsoort... Ja. Voor een half uurtje rijden en dan ben je op je bestemming. Maar de bestellers van die treinstellen die vergeten dat je voordat je in die trein stapt... Ja. al op een bushalte hebt staan wachten, ja. al met de bus mee geweest bent enzovoort. Ja. Enzovoort. ja. Oh, ja, dus hij, die treinen waar dat voor geld dat er geen toiletten meer in zitten... dat zijn niet treinen die van uh, Groningen naar Zeeland rijden? Nee, beslist niet. Korte afstand treinen. Oh, oh, dat wist ik dan weer niet. Oh, dus dan denken ze, nou, het is maar een half uurtje, dat kan iedereen ophouden. Maar inderdaad wordt er geen rekening mee gehouden dat je net uh, bent wezen winkelen. Of uh, dat je uh, acht kwartier hebt moeten lopen naar, die, naar, de, naar het station of weet nee. ik veel wat. Nee, oh, nee. Nee. ja, met kleine kinderen is het helemaal waardeloos. <laughs> ja, natuurlijk. Dan moet je een fles meenemen. <laughs> ja, Oh, wat een goed idee. Nou, die noteer ja. ik even. Goed, Joop, bedankt. Fijn dat okay, ik je gevonden ja, ik denk... heb. Ja, Graag gedaan. tot de volgende keer, hè? Ja hoor, een mooie nacht. Hetzelfde. Dag. Dag 0800 1121, Dat is het, uh, het nummer van de nachtzussen. En dat uh, kun je bellen als je wil. Jappie, goeienacht. Hey, goeienacht uh, Astrid. Hey, hallo. Hallo. Wat een interessant verhaal over die uh, verkeerslichten en zo. Nou, dat vond ik zelf ook wel, ja. Is het jou ook opgevallen dat in Duitsland... Uh, die, lichten, die verkeerslichten, dat als je groen licht hebt dat je daar geel krijgt en dan rood, net zoals in Nederland, ja. maar als het dan een rood is, je staat er voor het licht te wachten, dan springt hij eerst weer op ja. geel ja. En, dan, en dan gaat hij naar groen. En ja. dat vind ik wel handiger, want ja. dan, dan word je er gewoon opgeattendeerd dat je, dat je weer mag rijden, zeg ja. maar. Dan ja. is het niet zo plots. Nou, ik vind het ook handiger, maar ik vind met dat soort dingen al van, nou ja, het is, altijd, het is nu eenmaal zo, laten we het nu maar zo houden. Ja, vind ik ook. Want anders dan moeten we alles gaan veranderen. Dan moeten we de, uh, uh, de uh, theorielessen van het rijbewijs gaan veranderen. Met alle boekjes en sites en foto's en alles daarbij. En dan moeten we uh, allemaal overal nieuwe lichtjes gaan plaatsen. Moet het allemaal opnieuw ingesteld. Het kost handenvol met geld. Laten we ja, het nu is... maar gewoon zo houden. Maar ik, maar ik moest er even zo <laughs> aan denken. Ja, ik het een goed verhaal. Hé, hey, maar daar bel ik helemaal niet voor. Nou, waar bel je wel voor dan? Nou, ik was vanavond, uh, heb ik mijn koelkast uh, schoongemaakt. Joh. Dus dan gaat hij dus even van de stroom af. Ja. En ik had hem dus helemaal leeg. En toen rees bij mij de vraag van... Uh, wanneer verbruikt een koelkast meer stroom? Als die goed gevuld is of als die leeg is? Oeh. vraag. een goede vraag. Verandert dat, ja, dat u, in, uh, verandert he, het überhaupt? Ja. Ja, want als je, als je zeg maar twee pannen kokend water in je koelkast zet, moet hij dan harder gaan werken? Dat denk ik eigenlijk niet. Ik weet het niet, en een koelkast die zorgt ervoor dat hij ja, dat dat, op dat een bepaalde. Ja. Ja. Nee, dan gaat, hij juist, dan gaat hij juist harder werken, omdat ja. die temperatuur stijgt in de koelkast. Ja, dus dan moet hij... Het is, uh, hij staat op, uh, weet ik veel, ik weet niet waar een koelkast op staat. Hij staat hij op 4 graden? Meer vier, waar ja, staat? Nee, niet dat, meer 4, graden ofzo, of zo. Of 8 graden, weet ik niet precies. Ja, daartussenin dat denk ik. Maar als ik tegen mijn koelkast zeg van ik zet je nu, nou, ik zet je nu op 6 graden... dan moet hij zorgen dat het 6 graden wordt. Dus zodra ik er iets inzet wat niet 6 graden is... moet hij harder werken om dat op 6 graden weer te krijgen, toch? Ja... In beginsel wel. Maar als je de koelkast nou leeg houdt... Ja. Ik weet het niet. Als de koelkast leeg is... dan is het, gewoon, dan is het op een gegeven moment is het 6, 6 graden... en dan kan het gewoon 6 graden blijven. Dan gebeurt er niets wat die temperatuur beïnvloedt. Interessant. Oh. Ja. En als je... als je nou iets kouds in de koelkast zet... Dan gaat die uit, volgens mij. En dan, maar verbruikt hij dan ook minder stroom? Ja. Maar dat vroeg ik, dat vroeg ik me gewoon af. Hmm, of heeft dat met de omgevingstemperatuur te maken? Dat als het product eenmaal in de koelkast staat, dat die. Als dat product gelijkwaardig is als de omgevingstemperatuur in de koelkast, dat dat dan niks uitmaakt, misschien? En misschien, misschien dat hij dan, um, uh, als, het, als, er, als je er iets kouders in zet, dat hij het lampje aanlaat? Ik weet het niet. <laughs> dat het ik, heb niet... Gewoon, ik heb gewoon een koelkast en als ik de deur over doe, gaat een lampje branden. En dat en... allemaal omdat jij je koelkast aan het opruimen was of schoonmaken was ja, vandaag? Ja, dat, dat, nou dat zat ik aan te denken. Ja, wat zat er en nog ik... in, Jappie? Wat zeg je? Wat zat er nog in je koelkast? Eh... Uh... Nou, nu, nu niet zoveel, want dat nee, vind ik, ik altijd even zo... Nu is die netjes. Ja. Maar voor Ja, ik, ik heb er wel de spullen in. Ja. He, wat flessen frisdrank en wat stukjes kaas en, en ja, noem maar op. Wat je maar in een koelkast kan vinden. Een pakker, karnemelk. Alles wat je normaal tegenkomt. In ja. de maar daar zat ik me gewoon af te vragen. Ja. Als ik hem helemaal volgepropt heb met de producten... En gebruikt uh, <kwijnt> hij dan meer stroom? O ja, als hij harder zijn best moet doen om te koelen. Nou, ik vind het een goede vraag, Jappie. Oké. Okay. Ik ga hem voorleggen aan mensen met verstand van zaken. En dat zijn de luisteraars. Mm -hmm. Ik zeg 0800 1121. Ik ga mijn best doen. Dankjewel, Astrid. Goeiedag, Jappie. Dankjewel. Doeg.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 all dope means If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice, baby. baby. baby. take heed, cause I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town, that created all the bass sound. Enough to shake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 other. Van vanille ijs. Nou, iedereen weer lekker wakker. Het is een paar minuten voor drie en je kunt dus nog drie uur lang bellen met vragen en antwoorden. Naar 0800 1121. Johannes. Ja, nog even over de eieren. Ja. Erg belangrijk. Ja. Ik. En waarom? Omdat nou. we namelijk bijvoorbeeld het antigriefvirus en zo uit eieren gekweekt krijgen in dit land. Ja. Maar even het belangrijkste is het verschil tussen witte en bruine eieren. Ja. En ik neem aan dat jullie die wel eens koopt. Ja. En dus alle eieren worden geschouwd, oftewel doorschouwd. Dat wil zeggen, er gaat een lamp op en dan kun je, die eieren kun je dan uh, dus uh, doorkijken. Ja. Die worden doorgelicht. Ja. En dan kun je zien of ze bevrucht zijn, ja dan nee. Ja. Ja. Ik ja. spreek met een vrouw die eieren draagt. Ja. ja. En het aardige is van vrouwen, en het verschil met mannen... is dat vrouwen die krijgen al met de geboorte alle eieren mee. En mannen produceren er al de zaadcellen tot einde hun leven. Maar nou, wat heeft het nou met witte of bruine eieren te maken? Ja, dat ga ik even zeggen. Dus even terug. Het is heel belangrijk, dus die eidooier, dus het, het, het, het ei... Nou, en daar zit dus uh, een, een uh, vruchtbeginsel in, ja dan nee. En dat is uiteindelijk het hartje. Ja. Nou, en uh, dus uh, met een wit ei, als ja. je dat onder het licht houdt, ja. dan, uh, dan is het dus transparant. Een ja. bruin ei niet, vanwege ja. dat pigment wat die man zei van die oorlellen. Wat dus uh, snavellellen waren. Oh, ja. Johannes? Ja? Ik voel aankomen, we gaan het niet redden tot het nieuws. Dus kun je heel even blijven hangen, alsjeblieft? Ja, Dagen nog even. Spreek ik je straks weer. Tot zo. Zeg nog even nul. No. En wat? Laat niet los.